Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump mag voorlopig een inreisverbod instellen... voor mensen uit zes moslimlanden. Het Hoge Rechtshof geeft hem die toestemming. Het verbod geldt voor inwoners uit Tjaad... Iran, Libië, Somalië, Syrië en Jemen. Lagere rechtbanken hadden bepaald dat mensen uit die landen niet in alle gevallen geweerd mogen worden. Maar het Hoge Rechtshof geeft president Trump nu toestemming om die uitspraken naast zich neer te leggen. Zaken die nog bij de federale rechtbanken lopen kunnen nog een streep zetten door het inreisverbod. President Hernandez van Honduras lijkt te kunnen blijven zitten. Volgens de kiesraad heeft hij 43% van de stemmen gekregen. Zijn rivaal Nasrallah kreeg ruim 41%. Er is nog geen winnaar uitgeroepen omdat het verschil maar 46.000 stemmen is. Zowel Nasrallah als Hernandez hebben eerder de overwinning al geclaimd. Nasrallah zegt dat hij zeker weet dat er is gefraudeerd. In Honduras zijn spanningen ontstaan door de kwestie. Protesten in de hoofdstad Tegucigalpa liepen uit op rellen. Natuurmonumenten vergoed alle schade aan een vrouw die door een Schotse Hooglander werd aangevallen. De vrouw wandelde op de postbank in de buurt van Reden toen ze werd aangevallen. Ze hield er een diepe snee in haar buik aan over, waar ze nog steeds last van heeft. Het zijn onze beesten, dus het is onze verantwoordelijkheid, zegt Natuurmonumenten. Waarom het dier aanviel is nog onduidelijk. De vrouw zegt dat ze niks geks deed. Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten zijn uitgeroepen... tot de beste Nederlandse wielrenner en wielrenster van het jaar. Ze werden onderscheiden op het jaarlijkse wielergala in Den Bosch. De belangrijkste prestatie voor Dumoulin was de eindzege in de ronde van Italië. Hij is na Jan Jansen en Joop Soetemelk de derde Nederlander... die een grote ronde op zijn naam wist te schrijven. Annemiek van Vleuten werd dit jaar onder meer wereldkampioen tijdrijden... en tweede in de Giro Rosa. Het weer bewolkt en droog, minimaal vannacht tussen 3 en 7 graden. Morgen op veel plaatsen droog en vooral aan de kust wat zon. Met een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 8. Dit was het. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw blijven zingen. Heer, zegen ons, wees ons genadig, licht over ons uw aangezicht.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 Verworpen en alleen, als een roos geplukt en weggegooid. Nam u de straal en dag aan mij meer dan.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 Toen u zich gaf, borpen en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nam u de straat en dacht aan mij.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 Ziel vindt rust, want in de storm Zouden vallen, dan valt u niet, want uw trouw houdt stand. En als de golven overslaan, dan blijft